Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Over een kleine maand zijn alle opvangplekken voor Oekraïners in Nederland bezet. Er zijn al 50.000 plekken vergeven. Nog meer opties vinden kan lastig worden, zei voorzitter Huub Bruls vanavond na afloop van het Veiligheidsberaad. Nu hebben we de wat makkelijke opvangplaatsen, die hebben we natuurlijk wel allemaal wel zo gezien. Het is niet reëel om te veronderstellen dat die volgende 10.000 net zo makkelijk gaan als de eerste 10.000. Bruls verwacht dat begin mei er 50.000 opvangplekken vol zullen zijn. Volgens de Oekraïne hebben Russische militairen in Mariupol een giftige stof gebruikt. De stof zou met een drone vanuit de lucht boven de stad zijn losgelaten. Daardoor zouden Oekraïense Oekraïnse militairen moeite hebben met ademhalen. Volgens een onafhankelijke Oekraïnse krant gaat het om een eerste inzet van chemische wapens door de Russen sinds de inval. Een nieuwe regel voor iedereen met een elektrische auto... Je moet je auto voortaan meteen weghalen als de batterij vol is. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro. Dat heeft het gerechtshof bepaald in de strijd tegen laadpaalklevers. Mensen met een elektrische auto zijn boos en zeggen dat het niet te doen is om tijdens het opladen bij de auto te blijven. Precies tot het moment waarop de accu vol is. De oudste muziekprijzen van Nederland, de Edison Popprijzen, zijn vanavond weer uitgereikt. En het was een goede avond voor muzikale duo's. Hé, hey, is het al een gegeven? Ja, we hebben hem. Een... Nou, we hebben een Edison gewonnen. Ja. In de categorie album en dan zijn we Fucking ja. blijven. En andere, een ander duo, Maan en Snelle, sleepte met Blijven Slapen de prijs binnen voor Beste Single. En de host van de avond, Nicky Tutorials, deelde nog veel meer awards uit. De Edison in de categorie rock gaat naar Son komer gaat naar... Mo! In de categorie Alternative... naar Vrouwtje! pop is voor niemand minder dan... Davine Michel! In totaal zijn er twaalf prijzen weggegeven. Guus Meeuwers won de Evra Award. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of vijf. Morgen zonnig en droog. En tussen de 18 en 22 graden. Het is maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Dit is Play It Loud. Hey de Metalheads, mijn naam is Marcel Verkuik en jullie luisteren alweer naar de 27ste aflevering van mijn in hardrock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Ik mag jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metal nummers. En zoals jullie wel licht weten, behandel ik elke week ook weer een ander thema. Als uuropener hoorde je de Canadese Inuit Rockband uit het kleine dorpje Iglo gelegen in het Canadese regio Nunavut met het nummer Kwaina. De band werd opgericht in 1984 en een debuutalbum dat in 1985 uitkwam... was het allereerste inheemse album ooit werd opgenomen in Noord-Amerika. Het thema van vanavond is dus ook meteen duidelijk. Ik neem jullie vanavond mee op wereldreis... en heb aandacht voor een grote selectie inheemse metalbands van over de hele wereld. We blijven nog even in Canada, maar reizen af naar het westelijk gelegen British Columbia... en het stadje Burns Lake, waar de inheemse Death and Black Metal band Giabal vandaan komt. De band is opgericht in 2006 en zingen groot deels van hun tekst in Shmaligaks... een taal dat door de inheemse Tsimsian bewoners wordt gesproken. Hun muziekstijl wordt door hun omschreven als Gitkan of Gitsan War Metal... Het nummer wat ik van ze ga draaien heeft een moeilijke naam... en daar ga ik zo misschien over struikelen... heet Gizik Wilk Welk Dilk... en is afkomstig van het album Ancestral War Hymns uit 2010. Aansluitend hoor je de Amerikaanse band Nechochwen uit West Virginia... en laat een prachtige combinatie tussen native-Amerikaanse, Indiaanse muziek horen... en metal natuurlijk. Ze zijn zelf niet inheems, maar hun voorvaders wel... en de band weet het geluid van de inheemse bevolking perfect te creëren... dankzij de traditionele instrumenten en zang... De band draait sinds 2005 mee en bestaat uit de twee leden Poassin en Ned Schoesman. Je hoort dus nu eerst Ball. de band Nechochoen met Heya Hona, een heerlijk volknummer gebaseerd op de inheemse Noord-Amerikaanse bevolking, de Eastern Woodland Indians, die in de Appalache leefden. We vinden dit nummer terug op een EP Otto uit 2012 en bevat in totaal zes nummers. Nechochoen zelf... ...zij het volgende over deze EP. We beschouwen dit derde Nechocuan-album... ...als een dubbel EP, waarin side A... ...een organische, akoestische weg inslaat... ...en side B verschuift naar een agressieve... metalaanval. De focus van dit album is... ...vrij eenvoudig, voor wijsheid... ...en inheemse traditie is relevant en belangrijk... ...in een onze al te complexe en afleidende... ...huidige wereld. Nooit is de mens zo losgekoppeld geweest... ...van de grond waarop hij loopt. Net zoals er... ...twee kanten aan deze LP zijn, zijn er ook... ...twee kanten aan ons allemaal. De een heeft vrede met deze omgeving... En de ander probeert deze te veroveren. Dit album is een eerbetoon aan de evenwichtige voorouderlijke persoon. Voor de volgende band reizen we weer af naar Seattle... aan de westkust in de Amerikaanse staat Washington... waar de hardcore punk metal band Resistant Culture actief is. In 1986 begon de band ooit als Resistant Militia in El Monte, California... maar in de latere jaren verplaatste de band zich naar Seattle... en werd de bandnaam veranderd in Resistant Culture. De band combineert elementen van inheemse instrumenten en zang met brute... Grindcore, punk en crust. De band kreeg ook extra aandacht toen Jesse Pintado van Terrorizer en Napalm Death in 2004 bij de band kwam en hun hulp met het schrijven van teksten en met live optredens tot zijn dood in 2006. De inheemse invloed in de muziek is de persoonlijke relatie met de inheemse cultuur van twee leden van de band, Anthony en Katina. In 1991 had Anthony een visie om de inheemse jeugd sterker te maken... door middel van muziek die traditionele inheemse instrumenten... en filosofie combineert met extreem hedendaagse muziek. Met Resistant Culture als naam vertegenwoordigt het een strijd van een volk... een filosofie en een cultuur die op de rand van uitsterven staat. Als concept gaat Resistant Culture verder dan toeren... en spelen alleen door heel Zuid-Californië. Ze spelen vaak bij en helpen bij het organiseren... van verschillende grassroots-evenementen om de gemeenschap... Te kunnen helpen. Je hoort ze nu dus met Benite Concrete en dan sluit op de eerste Mexicaanse metal band. En je hoorde de Mexicaanse folk band Semikaan met Luna Desmambrada. Dat zijn Rootswind en Guadalajara. En sinds 2006 bestaat. Het nummer staat op het album In Otli Teo in Mikiti uit 2019. Het Mexicaanse Semikaan, de naam betekent de dualiteit van leven en dood. In de Hineemse Nahuatl-taal, werd in 2006 gevormd door zanger-gitarist Tecutli en drummer Flip ze voegde snel nieuwe leden toe, vooral Xaman Ek, een expert in de Nahuatl-taal en cultuur. Die begon op basgitaar, maar uiteindelijk hun zanger en een soort van shaman op het podium werd. Uh, Semika neemt hun interesse in de pre-Spaanse cultuur en de Azteekse mythologie tot een niveau dat voorheen ongezien was in de metal. Hun muziek bevat traditionele blaas- en percussie-instrumenten... niet alleen als accenten, maar als belangrijkste compositorische elementen. Ze betreden ook het podium in gezichts- en lichaamsverf... en hoofdtooien en harnassen van veren en beenderen... die de Azteekse traditie eren. De volgende band uit het Zuid-Amerikaanse Ecuador... is mogelijk een van de bekendste folk metalbands van het land... en bestaan al meer dan twintig jaar. Ik heb het over Curare, dat opgericht is in 2001 in de hoofdstad Quito. Ze combineren vlekkeloos thrash metal met hardcore... samen met traditionele panfluitmuziek uit de Andesgebergte. De band heeft veel optredens gegeven in eigen land... waaronder op Quito Fest in 2005... en heeft ook opgetreden tijdens de inheemse opera Ayahuasca... samen met inheemse muzikanten uit drie grote regio's in Ecuador. Benieuwd geworden? Dan houd ik jullie niet langer in spanning... en draai ik ze nu voor jullie. Daarna een soortgelijke band uit het land bekend van de panfluitmuziek. Peru. door band je de Peruaanse inheemse metalband Indoraza afkomstig uit Huancayo met een bataljon 10. De band is actief sinds 1998 en hun teksten zijn vooral gebaseerd op de geschiedenis van de Andesvolkeren, waarin hun mythes en oorlogsthema's centraal staan met een eerbetoon aan hun voorvaders, cultuur en wereldbeeld van de Andesbeschaving als doel. Indoraza staat voor twee betekenissen, inheems en rassen. Inheems staat voor de bloedlijn die herleid wordt tot de oude bewoners van hun Amerikaanse voorouders. En rassen wordt gedefinieerd als hun identiteit. Niet een term die wordt verward met racisme. Het nummer Batalion, numero 10, vinden we terug op hun EP, Sendero de Venado, uit 2012. Ook uit Peru komt de band Chasca. En reizen we af naar de zuidelijke gelegen stad Arequipa, waar ze zijn opgericht in 2002. Hun naam Chasca is afgeleid van de voorvaderlijke taal Quechua, dat door de Inca's werd gesproken en betekent de helderste ster aan de hemel. Het woord Chasca wordt waarschijnlijk geassocieerd met de planeet Venus. Quechua wordt nog steeds gesproken door de bevolking in de Andesregio en andere Zuid-Amerikaanse landen. De band gebruikt in hun muziek de traditionele, Peru, eh, traditionele Peruaanse instrumenten als de Charango, de quena en de Samponia. Van hun 2DP draait de titeltrack Bicolor Cannibalismo. Daarna reizen we verder af naar het zuiden, namelijk naar het land van de Amazone. De vele inheemse stammen, daar en van de grote trash metal band Sepultura, Brazilië. De Brazilianen van Carubo, die heerlijke brute black metal maken met het nummer Yaheo ja, oh, Popo. Een van de hardste bands uit deze lijst die vooral boos zijn op de Braziliaanse regering... vanwege de extreem snelle ontbossing in een Amazonegebied. In een van de videoclips van de band zie je daar ook beelden van. De band omschrijft hun muziek als inheemse black metal... en zingen ze vooral over inheemse culturen, protesten en de keiharde realiteit in hun eigen land. De naam van de band is ook afgeleid naar een inheemse stam genaamd de Carubo. Het nummer wat ik draaide is afkomstig van een demo uit 2006 en bevat een bijbehorende intense videoclip. We blijven nog even in Brazilië waar veel metalbands vandaan komen. En de volgende band waar ik aandacht aan besteed heet Aranda Aragua. Ze bestaan sinds 2008 en hun naam betekent wijsheid uit de kosmos in de Toepitaal. Waarin de band ook zingt. Ze combineren metalmuziek met inheemse Braziliaanse volksmuziek en zingen vooral over inheemse legendes en rituelen. Vooral de waarde van de inheemse bevolking staat in de muziek centraal... omdat dit eeuwenlang werd onderschat. Van het album De Nakarda uit 2015 2005 het nummer credo. en tot slot voor het eerste uur er weer op zit... hoor je band Volkheim uit Santiago, Chili met het nummer Taras Agenas. Deze band maakt heerlijke volksbeïnvloeden beïnvloeden black metal... en zingen voornamelijk over de geschiedenis en folklore van hun thuisland. Tot straks in het tweede uur... waarin ik nog veel meer inheemse metalbands ga behandelen.